Jobboot met het NOS-journaal. In het zuiden van Afghanistan een Afghaan in uniform. De toedracht is nog onduidelijk. De schietpartij was in de zuidelijke provincie Helmand. Over het lot van de schutter is niets meegedeeld. Het is ook niet bekend of hij een Afghaanse militair is of iemand van de Taliban. Gisteren kwamen vier Amerikanen in Oost-Afghanistan om bij een zelfmoordaanslag.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 En morgenavond om 9 uur staan de hockeymannen in de finale tegenover Duitsland. Het weer in het noorden wat wolkenvelden, verder veel zon. Het wordt 19 tot 20 graden. Morgen ook dan flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken. Temperatuur varieert dan van 20 tot 24 graden. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopen 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht over de A27, A12 en de A2. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zalbommel 7 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam Centrum 3. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En de A22 Velse Beverwijk bij Beverwijk 2 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Tot zover de verkeers.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 Ik kan ze nog De zon breekt door, achtervolg door mijn toekomst Zo naar morgen, daarom ik dicht lig. Wat in mijn bed M'n vol met gedachten, de tijd ik langs hem door. dood De zon breekt door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Klee van morgen doen we nog steeds voort of een bad kan worden. in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. mijn ogen reeds gesloten. Denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten.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 By the father's son is born. Zand voor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 one one So to get to my story, lift me up, but don't let me down when I find someone new. When I find someone new, I found.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 When I find someone De zon. Ik ben in Ik